De extra huurverhoging voor nieuwe huurders gaat voorlopig niet door. De meerderheid in de Tweede Kamer is tegen de plannen van het kabinet. Dat wil de corporaties vanaf 1 juli de kans geven om de huur extra te verhogen als er een sociale huurwoning vrijkomt. Het zou de doorstroming bevorderen. De linkse oppositie is er langer tegen, maar ook het TDA wijst de plannen nu af. Een kwart van de huisartsen neemt een telefonische spoedoproep niet binnen de verplichte termijn van 30 seconden op. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft alle 4400 huisartsenpraktijken in Nederland gebeld op de spoedlijn. Vooral in de middag blijkt de bereikbaarheid onder de maat. De praktijken die niet aan de eisen voldoen krijgen twee maanden om de bereikbaarheid te verbeteren.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 Bij een brand in de plaats het Gooi bij Houten zijn gisteravond 20.000 kippen omgekomen. Het vuur woorde in een loods van een fruitteler, maar de rook waaide naar de naastgelegen kippenschuur. Alle dieren die daarin zaten stikten. Bij de brand in het Gooi is asbest vrijgekomen, maar dat ligt alleen op het terrein rondom beide bedrijven. Het weer, veel bewolking, later ook zon, vanmiddag stapelwolken met in het oosten kans op een bui. Het wordt 17 graden in het noordwesten en 20 in het binnenland. Was. De zonbakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Knoop het Hoevenlaken 3 kilometer. Op de A4 Delft Amsterdam in beide richtingen bij Zoeterwouden 3 kilometer. A8 Zaandam Amsterdam bij knoop het Koemplein 3. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Knoop Raasdorp 5 kilometer. A12 Arnhem Utrecht bij 3 bergen 3. Drie. A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Rotterdam Centrum 4 kilometer.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 this time for Africa. for Africa. for Africa. Jungle. Cremecho.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 for me it is I think 6.9. Zie FM. We Mi piace così sì. Mi piace così. It's